7 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. Premier Rutte blijft de omstreden ontmoeting van koningin Maxima... en de Saoedische kroonprins Bin Salman voor 100% en vierkant verdedigen. Ondanks kritiek van de Tweede Kamer. De Kamer vindt dat de koningin in een kwetsbare positie is gebracht door het gesprek... omdat de Saoedische kroonprins betrokken is bij de moord op de Saoedische journalist Khashoggi. Maar de premier zou zo'n gesprek opnieuw adviseren, zegt Rutte. Het aantal vluchten van en naar Schiphol mag vanaf 2021 met 40.000 groeien. Dat moet stapsgewijs gaan. En Schiphol moet die groei wel verdienen. Onder meer door de hinder voor omwonenden aantoonbaar te verminderen. Dat heeft minister van Nieuwenhuizen gezegd in een toelichting op het plan dat gisteren uitlekte. Nu is met maximum aantal starts en landingen nog 500.000 per jaar. En dat mag dus 540.000 worden. Vrouwen in Tunesië mogen in openbare gebouwen geen nikaap meer dragen... de sluier die alleen de ogen vrijlaat. De Tunesische premier verbiedt de sluier vanwege de veiligheid. Woensdag pleegde een terrorist in vrouwenkleren een zelfmoordaanslag. De WK-finale van de Oranjevrouwen tegen de VS, zondag... is in verschillende steden op grote schermen te zien. Zo kan in Utrecht en in Rotterdam in de buitenlucht worden gekeken... Onder meer Amsterdam, Eindhoven en Den Haag... hebben geen toestemming gegeven voor een groot scherm. De finale is zondagmiddag om 5 uur. En als de Nederlandse vrouwen winnen... worden ze dinsdag in Amsterdam gehuldigd... met een rondvaart door de grachten. En Chris Froome is ontslagen uit het Franse ziekenhuis... waar hij drie weken heeft gelegen... na zijn zware crash in de rittenkoers Criterium du Dauphiné. De Britse wielrenner gaat thuis verder revalideren. Hij komt dit seizoen niet meer in actie. Het weer, het is nog warm, 20 tot 26 graden. Vanavond opklaringen, maar ook wolkenvelden. Morgen grote verschillen. In het zuiden zonnig en ongeveer 26 graden. In het noorden bewolkt wat regen en hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Fuck Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, La gente Johnny, Johnny, loca Johnny, Johnny,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 Parting. Fiesta, Fiesta, Fiesta, Fiesta, Fiesta, Fiesta, Fiesta, Fiesta, Fiesta, Fiesta, Fiesta. I couldn't believe what I was leaving, so I come my friend Johnny, and Johnny, la gente está muy loca, what the fuck? Ik loca. loka! loka, loka. La gente esta muy loka,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 I'm me dancing under my skin yeah.